Middernacht, het is maandag 17 juni, Renate Evers met het NOS Journaal.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 De Tsjechische premier Netjas heeft besloten zijn functie neer te leggen... na een spionage- en corruptieschandaal binnen zijn regering. Zijn kabinetchef wordt verdacht van omkoping. Ook zou ze de vrouw van de premier hebben laten bespioneren. De geheime militaire dienst zou van de spionage hebben afgeweten. In eerste instantie weigerde Netjas af te treden... maar nu heeft hij toch bekendgemaakt dat hij morgen opstapt. De Tsjechische coalitie zoekt nu een nieuwe premier... die uit de centrumrechtse partij van Netjas zal komen.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 Ouders die een conflict hebben met de school van hun kind... stappen steeds vaker naar de rechter, dat zegt verzekeraar Achmea. Volgens de grootste rechtsbijstandverzekeraar is het aantal onderwijszaken in twee jaar tijd met ruim 40 procent gestegen. De conflicten gaan over een schooladvies, een schorsing... of over het gedrag van een kind. Het weer het trekt bewolking over en de temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Overdag eerst zon, laat in de middag of avond valt er wat regen. Het wordt 21 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pauwen. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Jammer. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Pond. Mijn naam is Jan Heemskerk. Mijn naam is Fred Siebelink. Jazeker, Antje Roos is nog altijd met reces. En dus is Fred Siebelink zelf weer present. Bel bij het geluid op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echt Janne En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800 1121 En natuurlijk voor wat een geleuter en de stelling van vanavond is... Die topsalarissen kunnen nog best wel een tandje hoger. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. En dat is genetisch bepaald, dus ben je net van de ene goudzoeker verlost... dan ga je binnen no-time samenwonen met de volgende uitvreter... zoals Rafael van der Vaart. Dan ben je dus een ontzettende van Johan. Ja, laten we maar even gaan kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan zijn geweest. Fred! Echte Jan, Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, uh, we beginnen met Wesley Sneijder. Ja, dat was uh, denk ik uh, een van de mooiste aanvallen van het ja. Ik Je kan nog steeds zien dat ik geen voetballen nog. Hè. Ja, vorige week nog door ons persoonlijk genadeloos afgezeken. Omdat hij te dik was voor hun worden voor de aanvoedersband. En nu direct en inconsequent weer in genade aangenomen. Vanwege een uh, weergaloos doelpunt achter het standbeen langs. De belofte dat hij zijn buiker deze zomer weer helemaal gaat aftrainen. En natuurlijk de onverwachte trouw aan zijn werkgever Gata Sarai, <lacht> Dat hem eigenlijk al had opgegeven. Nou, Wesley Snijder is net zo vrolijk weer in Echte Jan. Fred, Fred de Graaf. De confrontatie tussen de Staten-Generaal aan de ene kant en de inkomende koning aan de andere kant. Zo ben je voorzitter van de Eerste Kamer... en zo staat je complete politieke toekomst op het spel. En waarom? Omdat ja. je Royalty TV hater en Geert Wilders dus geen erebaatje gunt... op het feestje van koning Billy. Nee. Dus Fredje maakt gemeene zaken met de SGP... en Geert kon zijn rockkostuum afbestellen. Helaas kwam het allemaal uit. En zelfs Emiel Roemer wist niet hoe die het had. En hij uh, gilde heel hard om het aftreden van Van der Graaf. Fred de Graaf is de Johan van de Week. Ja, hoewel jij net vond dat misschien misschien wel mevrouw van Miltenburg eigenlijk was. Ja, dat is een onderduiker. Maar ja, of je die nou ook Johan kunt noemen, weet ik niet. Ja. En je weet het ook niet helemaal. Het is in ieder geval een vuil zootje. En wat ook een vuil zootje is... Oh nee, dat is helemaal niet waar. Hassan Rohani. eentje Nou, we zullen maar op de mooie blauwe ogen van de kabouter aannemen... dat het inderdaad meneer Rohani was. Velayat uh, el Fakih, Ofwel het eigenschap van de islamitische geleerden. Zo heet het bestuurssysteem van Iran... dat feitelijk neerkomt op een democratie binnen een dictatuur. En die dictatuur is dan van de opperste geestelijke leider... Ali Ghamenei en zijn raad van hoeders... die alle zes de kandidaten hebben aangewezen. Die mochten meedoen aan de presidentsverkiezingen van de ligand in Iran. Bent u daar nog? Maar goed. Van de zes won dus de meest gematigde kandidaat. Die grappig genoeg ook de enige ...is Hassan Rouhani, daar heb je hem dan. Nou, van Rouhani wordt verwacht dat hij een mildere toon tegen het Westen aan zal slaan... ...wat trouwens niet uitmaakt, want hij heeft niks te zeggen... ...getuigen ook de uitzending van 4000 leden van de revolutionaire garde naar Syrië vandaag. Hoe dan ook, Rouhani is dus voor deze keer, en gelijk lekker beter, een echte Jan. Barack Obama. What's happening in Syria is a als Assad chemische wapens gebruikt, dan gaat hij over de rode lijn. Zo sprak Obama. En wat deed Assad chemische wapens gebruiken? Ja. En aangezien loze dreigementen in dit soort situaties dodelijk zijn, moet Obama wat doen. Hij stuurt wapens naar betrouwbare rebellen. Voor zover je die kunt onderscheiden van Al-Qaeda af en Obama doet wat. En dat kan je niet van iedere westerse leider zeggen. Nu maar hopen dat het goed afloopt. Het zal blijken of uh, hij of ja, Jan, Jan. Ja. of Johan was. Ja. Nou. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, zo valt het jingle midden in ons nagesprek. En dat is me goed ook, want het was verder toch alleen maar op ons uitgekomen. Roger Vleugels is, ja, wat is Roger Vleugels eigenlijk? Laten we erop houden dat hij zich al 19, sinds 1986 specialiseert... in het monitoren van veiligheidsdiensten... en de transparantie van het openbaar bestuur. Hm. Eén waakgrond van hen die ons in de gaten houden... en onze hoofdgast van vanavond. Welkom, Roger Vleugels. Hallo. Goed tijd ik ben. Dank je. Zullen we even actualiteit een beetje en Want dat wilde je natuurlijk weer niet, maar dat gaan we toch doen, hè? Ja, dat was een heel erg opstandig al vooral. Nou, dit... probeer maar. We gaan het proberen. Nou, uh, we hebben net al. Iran gaat 4.000 leden van de revolutionaire garde, dat zijn de elite-troepen, daar neem ik aan, naar Syrië sturen. Uh, Morsi van Egypte die juicht een Amerikaanse no-fly-zone toe. Het is een beetje een zootje aan het worden, We lijken volgas naar een regionaal conflict te rossen. En wat weet je er dan nou van? Nou, het lijkt me een optimaal scenario om iets te laten overkoken. Ja, hè? Ja. Precies. En hoe ver gaat het overkoken, dacht jij? Nou, iets meer Israëlische bombardementsvluchten... op wapenopslagplaatsen bijvoorbeeld. Hmm. Ja, waar en waar zijn die wapenopslagplaatsen dan? Denken we dan naar Syrië of ja, gaan we meteen richting Teren? Nee, in Syrië. Okay. Nee, ze zullen niet per ongeluk de koers kwijtraken... maar daar kunnen weer anderen een beetje boos over worden... want de Saoedische belangen in Syrië gaan ook toenemen. Want saoedi arabië vindt dat ze iets meer moeten doen... omdat Iranië nu wat meer doet. Obama heeft beloofd wat meer te doen, dus die gaat ook wat meer doen. Ja, die doen. Russen waren al bezig... En de, de seals en de delta troepen zijn er al, dus oh waar? ja, Rijn ja natuurlijk, weet je dat? Ja, die zijn er altijd eerder. Die oh. zijn er al, als je gaat zeggen ik ga wat doen, dan zijn die troepen er al. En die zijn aan het kijken wat waar nodig is ja, en, en waar iets kan landen... waar dan die betrouwbare rebellen zijn. En wat dan handige opslagplaatsen zouden kunnen zijn voor munitiedroppings. Daar moeten ook wel uh, radio uh, radiobakens ja. uitgezet ge worden. Dat doen die mensen nu op de grond. Dus high-tech al neerzetten, denk je? Ja. Okay. Om, om toekomstige operaties te kunnen uh, gij, uh, leiden. Mm -hmm. Zeg maar, denk jij ook dat, dat, dat, uh, dat Obama eigenlijk bitter spijt heeft dat hij een rode lijn in het zand getrokken heeft? Nu? Ja, maar ik geef ook niet zoveel over die rode lijn. Want uh, zijn voorganger had ook een rode lijn getrokken over massavernietigingswapens. Ja. Die waren er niet. Nee. En nu zie je in de Amerikaanse kritische pers ook van die geluiden komen die ineens gaan twijfelen of dat aantonen van het gebruik van sarin nou wel klopt. Oké, okay. Maar je zou toch zeggen, gezien, ja, nee, het is nu, wat vreselijk is en centraal moet staan... en dat hebben we dat maar gehad en gezegd... is natuurlijk de verschrikkelijke burgerramp die zich daar voltrekt... hoe die mensen die allemaal maar overlijden en neergeschoten worden aan weerskant. Maar verder zou je toch bijna denken, joh, laat ze lekker hun gang gaan. Uh, dat is wat we al een tijd doen, behalve achter de schermen. Want allerlei partijen zijn natuurlijk wel heel actief. Uh, Rusland, Iran en Amerika niet te vergeten. Mm. Die zijn achter de schermen wel heel actief. En de is waarschijnlijk ook. Maar je weet niet of dat een, een palletje is dat gaat overkoken op dat beperkte gebied. Of dat het overslaat naar een iets grotere cirkel. Uh, Libanon kan instabiel worden. Nou, voor je het weet is Israël er dan bij betrokken. Want Israël beschouwt het zuiden van Libanon als zijn voortuin. Uh, Iran raakt erbij betrokken, daar kan Israël ook weer zenuwachtig van worden... en zo kunnen er legitimaties ontstaan. Als Libanon Voor een erbij eerste is... klap van Israël... Ja, ja. die zodanig erg is dat het uh, iets meer is dan een Syrisch conflict. En Libanon is nog ingewikkelder, want daar heb je druzen en christenen... en, en nog, nog, nou, en nog die Christen, meer die, die, die rekent Israël dan uh, bij uh, zich zo van... die moeten wij beschermen. En er zit Hezbollah door. Nou, Hezbollah. die zijn nou leuk, tijdelijk leuke vriendjes met Iran... Hm. Dus ja, dat is een, uh, een, een cocktail met 17 schaakborden wat tegelijk opgespeeld ja, wordt. Ja, en je, je zou top, toch ja. zeggen dat het in ieders belang is, dan om toch in ieder geval te proberen om nog niet meer lont in dat kruidvat te steken. En nou is de komst van de grote Satan is altijd een speciale. Als Amerika komt, dan is er weer een gezamenlijke vijand voor iedereen. Ja, maar het hele interessante is, is dat de grote Satan of zijn vazallen, wij, ja. in den beginnen helemaal niks gedaan hebben. Nee, precies. En toen was het. Betrekkelijk eenvoudig nog te settelen geweest. op de dat, een of andere dat, dat, ja. manier. Dus wat je je afvraagt is: waarom is toen niet ingegrepen. en is eigenlijk een hypotheek genomen. op het uit de hand lopen wat nu begint te gebeuren. Maar dus, dat vroegen we ons destijds namelijk ook al af. had dat niet op de weg gelegen van inderdaad bijvoorbeeld Qatar of Saudi-Arabië. of voor of, of, mij werd Morsi van Egypte. maar iedereen behalve iemand in het Westen? De Arabische wereld was ook niet verenigd. Nee, ja. nee. Ja. En dat loopt onder andere langs geloofslijnen. Ja. En ze hadden nog wat naweeën van lenteverschijnselen en zo... waardoor ook alles nog niet zo stabiel was. En dat heeft het toch wel wat ingewikkeld gemaakt. Ja, dus nu? Puinhoop. Wachten en, en bidden. Dat Wachten op de ontploffing. Ja. nou gezellig. zie je die aankomen? Ja, ik, ik zie niet hoe dit op een gezellige manier... Uh, hoe krijg je drie van de grote my ja. mysteriespelers... <kwijnt> Rusland, Iran... En Amerika, hoe krijg je die nou makkelijk op één lijn? Dat zie ik, uh, Ingewikkeld, hè? Zie ik even niet gebeuren. In ieder geval niet, nou ja, niet wat... tijdens deze uitzending. Nee, het enige wat <gül> kan is voetje, voetje achteruit met z'n allen. Stapje voor stapje. Ja, maar de, de, als Hezbollah heel zenuwachtig wordt... als Israël heel zenuwachtig wordt... als saoedi arabië heel zenuwachtig wordt... weet je niet wat de stap is... En of het dan nog in de, in de hand te houden is, of beperkt te houden is... ik durf er niks op te zetten. Dan okay. ja. uh, gaan we nou even de Turkije. Want nou, de ontruiming van het... Gesproken uh, over uh, gezellig, stabiele... Ja, uh, Taxinplein, Gazieparken. Uh, vandaag was het uh, te zien, ook op het nieuws. Verslaggever die uh, in een hotellobby stond. Uh, en die zei, uh, mensen komen hier binnenlopen en er zit wat chemisch spul in uh, het uh, spuitwater... waarmee de demonstranten werden weggejaagd. Uh, uh, laat Erdogan kaart kaarten zien, volgens jou? Want er is ook een demonstratie geweest... waar uh, mensen met vlaggen en als weer stonden te juichen natuurlijk. Nou ja, kijk, Erdogan ja. is natuurlijk geen democraat. Nee. En uh, die, die heeft ergens misschien nog wel zijn finest hour. Mm. Want hij kan nu laten zien dat hij de baas is. Ja, en dat laat hij heel erg duidelijk zien... door een goedje in te mengen in, in de waterkloof. Wat ja, denk jij dat het is? Geen idee, maar als het dan gezegd wordt... het, het levert brandwonden op, maar het is ongevaarlijk... dan raak ik de weg kwijt. Want van ongevaarlijke dingen krijg je geen brandwonden. Um, hij, hij wil gewoon ontzettend duidelijk maken dat hij dat park ontruimd heeft... en mm. dat het klaar moet zijn. En dat mensen maar op het referendum moeten gaan Is hij zijn vertrouwen. nou maar niet sultan, denk je? Het is in ieder geval iemand die niet aan het hoofd... van een democratische regering wordt te staan. Oké. Okay. Nee, maar uh, ja, wij vrezen er, is, het, is er überhaupt nog hoop voor die, voor die seculiere samenleving... die natuurlijk ook wel met enige horten en stoten... en een ingrijp van het leger en god nog weten wat al niet meer... daar tot stand is gekomen... Dat zien we toch eigenlijk alleen maar kwaad te erg gaan of niet? Nou, laten we het dan optimistisch maken. Wat we op het Taximplein en het park gezien hebben... zijn een paar weken van betrekkelijk kleine optochten. En in die betrekkelijk korte tijd heeft hij nu toch concessies gedaan. Hij zou nooit met de mensen gaan praten, is die gaan doen. Hij zou nooit een concessie doen. Nou, het wordt voorgelegd aan de rechter, en er komt een referendum. Vanuit Erdogan gezien zijn dit hele grote stappen. Alleen het begrip democratie, dat is natuurlijk nog mijlenver verwijderd. Ja, ik denk ook eerlijk gezegd, die dingen, ja, ja het is een trotskille belangenafweging van, hè, kijk eens naar EU, kijk eens naar internationale betrekkingen, NAVO enzovoort. Nou, ja. Dat ik denk dat, dat hij zich daar meer gelegen aan op liggen, dat hij daar misschien zenuwachtiger van wordt dan van de interne problematiek in Turkije? Hmm. Nou, is de positie van Turkije bijvoorbeeld ten opzichte van de EU, tot een aantal jaren terug, houden ze er heel graag bij? Ja. Inmiddels zijn ze zelf economisch een redelijke booming business... en is die EU wat minder interessant. Maar de diverse fracties binnen de Turkije zijn niet echt op één lijn. Nee. En met name de jongere mensen die neigen toch naar meer democratie. En daar heeft Erdogan geen boodschap Staan We staan maar trouwens nog met die raketten bij de Turkse grens ja, ja. tegen Syrië. Oh, Onze Patriot staan ja, daar. Blijven we dat doen ook zo op die manier? Of, wat nou, denk jij? Ik hoorde ons... niemand meer over. Nee, maar in de Duitse pers wel. Oh. Want er staan ook Duitse patriots ja. op een ander stukje. Mm -hmm. En die liggen in de lokale bevolking niet goed. Oh. Er zijn wat conflicten tussen de Turkse bevolking en de Duitse eenheden. Want dat is... Um, ze, ze, ze hebben een beetje um, bezwaar tegen de Duitse rol in de EU rondom de crisis. De Turkse bevolking? De Turkse bevolking. Nou, kijk eens even aan. Ja, dat kan. Ik bedoel, uh, dat, dat kunnen ze gelukkig dat nog wel vertellen. Ja. Ja. Goed, nou ja, we, we, we pakken wel een paar leuke, gezellige kleine dingen. Nou, ja. Ja, nou, daar heb ik er nog één. De stijging van de topinkomens, <laughs> Roger. Pervers. Ja, smerig, hè? En ook heel erg lullig voor Philips en Shell. Tot de topman van Ziggo meer verdient. Ja, zich. Ga ja, je ook verschud, Dan hè? is het toch echt als, zoek. Als, als echte multinational... Een kabelmaatschappijtje-directeur verdient meer... als de directeur van de grootste multinational die Nederland heeft. Ja. Interessant, toch? Dan is het toch zoek. Ja, Middel of meer wel. Maar uh, nee, ik uh, heb wel. de indruk dat je, dat, je, dat je dit niet helemaal meent. Dat je het eigenlijk vergeet. Ja, als je bij Shell maar tot de 10 miljoen komt en bij Zegel kom je op 15 miljoen. Dan heb je het goed gedaan, of niet? Ja, dan is het heel goed. Nee, ja, ja, dit is natuurlijk volkomen pervers. Echt waar? Absoluut. Ja, want er zit ook over in de krant, lees je ook van die berekening. Hè? Dat vindt iemand, geloof dan 27, nee, 174 keer zoveel verdient als de gemiddelde werknemer. Ja, of een jaar, jaar salaris per dag verdient of zoiets. Ja. bizar, hè? Maar wat, wat, hoe kan het nou? Die even... Mensen hebben een verantwoordelijkheid. Hè? Ik ben psycho-klant. Mm. En het gaat regelmatig op zwart. <laughs> Oké, okay, en hoe doe je dat? Het is een storing. <laughs> okay. Ja, nee, maar het dus gek is natuurlijk: iedereen maakt zich daar elke keer weer boos over. En als het, dit was het eerst sinds drie jaar dat het weer, dat het weer lukte. Wa waarom krijgt men daar geen grip op? Ik wil niet zeggen dat je, dat je naar de, de, de op, oplossing Spekman moet hoor, waarin je zegt van nou we gaan de werknemers dat mee beslissen over het salaris van hun baas. Nou, ik zit. denk dat Nederland bij uitstek land is dat daar geen grip op wil hebben. En dat uh, dan wil ik even Bro, bij Balken aansluiten, bij de VOC-mentaliteit. Wij zijn natuurlijk een land van handelaren, van chageraars. En dat betekent dat je oogjes dichtknijpt, bijvoorbeeld bij landingsrecht op Schiphol, ook niet echt gaat controleren wat in die vliegtuigen zit. We schacheren en we handelen on via de handel werken we ons omhoog. Maar dat betekent ook dat je het serieus het grote bedrijfsleven... geen strobreed in de weg legt. Inclusief allerlei vazaltoestanden die er omheen horen. Bijvoorbeeld brievenbusveelhaas, ja, ja. dat soort dingen. Multinationals, salaris. Nieuwe slavernij wordt dat wel genoemd. hè? De Afrikaanse landen, wederom de verliezers zijn van onze Ja, Je haat de havens, je hebt de zuidas. En wat er gebeurt, moet je een oogje bij dicht knijpen. En dan krijg je uitwassen van perverse salarissen. En dan, dan krijg je mensen als premier kok... die daar hele harde woorden over gezegd hebben... en het daarna zelf gaat vangen. Uh, dat, dat gaat in Nederland niet ja, lukken. Dat was ook een beetje... Een beetje toch wel uh, bizar, want ja. je ja. zou toch op een gegeven moment denken van... er stond ergens in, de, in een van de verhalen die ik erover las... onder opmerking dat een of andere topman... even kwijt van wie... die had 100.000 euro extra salaris per jaar gekregen... vanwege de, de, de, de gestegen kosten van levensonderhoud in Nederland. Ja. Briljant, toch? Dus ik, dat vind ik wel gaaf. Dat je toch maar zo iemand denkt, heeft ook veel meer levensonderhoud dan iemand met een minimumloon. Ja, maar dat zijn, je moet ook een, een stijl ophouden. Ik, ik zou het toch echt wel knap vinden als, ik, als het mij zou lukken om, om, om, om een ton meer nodig te hebben om dat aan uit te geven. Omdat uh, 3% dat is of zo, inflatie. Ja, he, is niet het niet sfeer. Nou, dat, dat, dus het graai is een kunst en wij verstaan die kunst. Ja, dat ja. goed. Uh, Roger, we moeten even stoppen met de actualiteit. Dat is vervelend. Maar we hebben iets vreselijk belangrijks. Want voor de derde week op rij hebben we hier onze nieuwe favoriete rubriek. Javier Fred Siebelink, inmiddels een begrip. Staatsbosbeheer is woedend. De wandelende eilanden Ogen en Rotterme Plaat die moeten van de Groningse gemeente Eemsmond straatbaanbordjes krijgen. Dat is namelijk wettelijk verplicht. Op de eilanden zelf staan vogelwachtershuisjes. De brilde en pijbrokende mannen en suffe juffrouwen gaan er soms heen om te wonen en om vogeltjes te bekoekelen voor een tijdje. De gemeente Emelsmond, waar de zandbakken onder vallen, is het braafste jongetje van de klas, omdat het verplicht is. Als er gebouwen in ons land staan, dan horen daar straatnamen bij. En dat is de wet: straten op onbewoonde eilanden. Handig voor de tomtom, -tom, de zeehonden, PostNL, watlopen, strandplevieren, ringmakaken, olifanten, professoren, de ANWB, alarmcentrale, buitenuitse wezens, TBS'ers, zeemeeuwen en de incidentele pijprokende vogelaar zou je zeggen. Nou, er komen Kamervragen over, want Staatsbosbeheer, de hoede van de eilanden, die heeft een blaffende brief laf, laf, naar de verantwoordelijke wethouder Bouwman van Eemsmond gestuurd. Zichtbaar genietend vertelde die bouwman op RTV Noord dat hij dit niet ziet als een gevalletje paarse krokodil, maar als handhaven van een bestaande wet. Ik heb ervan genoten, het kan nog steeds in ons uh, crisisland. Uh, ophef over helemaal niks en tegelijkertijd triest en gek maken. Maar voor de namen die op de bordjes komen mag u suggesties doen bij de gemeente Eemsmond. Wel even goed onthouden van de straatnamencommissies moet u wel dood zijn of degene die u wilt opgeven dood zijn, behalve Mandela. Het Fred Siebelinkhofje of het Jan Heemskerklaantje is dus volkomen uitgesloten. De bord voor je kop weg is mijn suggestie. Ik ga aan de drank. Hou zee! <tied> ja, Fred. En maar, ik, ik ga ook naar een eiland morgen. Wat dus ja, het is Gelling. Oh. Ik, uh, ik sta op het Oerolfestival, believe it nog. Ben, ben je een act? Nee, ja ik ben act. En het ah, grappige was, is, ik werd eens gevraagd. Hè. En, ik, en ik zei, ja, ja, tuurlijk kom ik naar het Oerolfestival. Want ik vind het wel ergens in Almere zijn. Godzaam, op is Gelling. Dus ik ben morgen echt een hele werkdag zit ik in de trein... en op allerlei malle boten en, en om een, een half uurtje op te treden. En dan kan ik natuurlijk pas de volgende ochtend terug... Ik ben van veel. Uh, het is wel leuk, hoor. allemaal rode heen naar vrouwen die uit, zich, uh, zich, uit hun lichaam Beetje, landsen, ook, weet je ook, nog een be ook nog een beetje van mijn leeftijd? Ja, wel van jouw leeftijd, vooral van jouw leeftijd. Oh, fuck. Ja, nou, het wordt één groot paradijs. Dat wordt een ramp op zich. Nou goed, gaan we, dat laten we maar iets doen. Ja, leuk, doe maar. Ja, um, uh, yeah, uh, uh, Forensic intelligence uh, Analyst en Legal Advisor. En um, nog veel meer. Nou, kom op zich, we werk je dus even rustig doorheen? Lecturer, legal Advisor, Lecturer, voor jou, ja, en, Wob, en publisher, publisher of the, of the French, French journals. journals. Niet van de straat, onze hoofdgast. En we gaan nu vragen wat je doet, Roche. Wat doe je in godsnaam, man? Wat is dat? Wat is dat allemaal? Dit? Ik volg een beetje wat inlichtingendiensten doen. En volg een beetje, zeg je. En dat zeg je met een grote Gringblad. Ja. Dit is vanaf ja. 1986. Is dat een... Telkens begint jouw carrière, als bij het toverslag in 1986... zal er, daarvoor ook van alles gebeurd zijn... maar was er iets in 1986 wat jou triggerde en zei... nou is het uit. Nou, tot die tijd zat ik in uh, de vredesbeweging... een radicale delen van de vredesbeweging. Toen besloot ik, ik begin een bureau. Mm -hmm. En ik ga uh, Wacht even, mijn werk maken. Voor mensen, voor mensen die dat niet meer weten... hoe kun je een radicaal vredesbeweging hebben? Door bijvoorbeeld uh, niet te gaan zitten vertrouwen op de Amerikanen en de Russen gaan wel onderhandelen... en dan komt het wel goed en die zorgen goed voor ons. Maar bijvoorbeeld op het standpunt te gaan zitten... de wapens gewoon de wereld uit te beginnen uit Nederland. Dus wat bij Volkol, dat, dat toen heb jij... Had je... In de tijd, van, ik heb op Volkhol wel rondgewandeld, okay. ja. En, je, en terecht dus, blijkbaar? Ja. Min maar geweldloos neem ik toe aan. Ja. Ja, prima. Nee, dat we de mensen niet denken. Dat, ja, goed, Ik weet het nog wel. Nee. En wat is het gewoon dan? de vredesbeweging. Schachtig, schachtig, de vredesbeweging. Ja. Ja. Toen begon je... En toen de... begon ik mijn broer en toen dacht ik, ik ga die, die analyses... die voor de vredesbeweging, voor kamerleden en zo. Daar ga ik gewoon mijn werk van maken. Ik ga er ook een beetje les over geven. En ik ga inlichtingdiensten volgen. Ja, en daarvoor had je, had je gestudeerd? Of iets? Ja, ik heb scheikunde gestudeerd, sociologie gestudeerd... maar dat is niet zo belangrijk. Nee, nou ja, dat is, God, ja, ik vind het leuk om te weten. Niet afgemaakt, dus geen zorgen. Oh, maakt, <laughs> maakt er niet uit. <laughs> Nee goed, oké. Okay. Dus, maar goed, ja, nee, want dat je ook in, ik dacht misschien wel rechten, want je komt natuurlijk toch in een, in een redelijk uh, juridisch soort ja, van ding terecht. Daar kwam ik vrij snel in. Ik deed dat onderzoek en ik ontdekte van, ja, die stukken zijn wel heel erg moeilijk te pakken te krijgen. Want mm -hmm. ze doen wel heel erg geheimzinnig rondom defensie en militaire doctrines en de NAVO en dat soort zaken. En zeker rondom intelligence. En toen ontdekte ik dat er een wet is waarmee je die informatie boven tafel zou kunnen procederen. De wet openbaarheid van bestuur. Ik ontdekte nog wat dat niemand in Nederland die wet gebruikte... en er ook niet van hield en zo. En toen ben ik eigenwijs als ik ben... nu mag een beetje in die wet gaan verdiepen. En, uh, Wie heeft dat ooit bedacht, die wet? Uh, die, die is in heel veel westerse landen... zo'n beetje als nasleep van de jaren zestig... die democratiseringsbeweging... Open, is nieuwe dat samenleving. begonnen. De anglo-saxische landen, de Scandinavische landen... hebben allemaal zo rondom de jaren, eind jaren zestig... Uh, tot zo begin jaren tachtig... zo'n wet gekregen. Okay. Wij in 1980... In de eerste tien jaar is die in Nederland zo goed als niet gebruikt. Er zijn iets van 200, 300 verzoeken geweest, waarvan twee derde van één journalist van NRC op netelijk, Handelsblad. In de jaren tachtig gebeurde was het, stond Nederland er ook redelijk op zijn achtergrond. Ja, konten. nou, ik, ik ben dan ongeveer midden jaren tachtig ja, begonnen en ja. ik kende die wet niet. Je hoorde er ook niks van, nee. hij werd hier niet gebruikt. Mm -hmm. Alleen José Torkens van NRC Handelsblad gebruikte hem. <laughs> verder bijna niemand. Nee. Eind jaren 80, begin jaren 90, ben ik me in die wet gaan verdiepen... en ben ik uh, gaan werken als... Ik ben geen advocaat, maar ik treed op als advocaat... in zaken voor mijn cliënten, en dat zijn persorganen... om dingen boven tafel uh, te procederen. Dus ze bellen jou op en dan zeggen ze... we hebben dit en dat, en dan wil je dat eens even... Uh, we willen eens even krijgen. iets weten over uh, medische missers... over uh, hoe zit het met het uh, verhogen van de, de dijken... Uh, onkostenvergoedingen, malversaties, snoepreisjes naar links en rechts... Uh, Noem maar een onderwerp op. En dat kun je boven tafel trekken. En dan kun je over gaan procederen via de wet. En dan krijg je na heel veel tegenwerking uiteindelijk die documenten in meer dan de helft van de gevallen en boven procedeer tafel. Dat je via mail, of zit je constant in de rechtbank? Dat, dat heeft stapjes. Okay. Eerst, eerst vraag je het in een brief, en mm -hmm. dan ga je in bezwaren en dan ga je naar het ministerie toe. Daarna ga je in beroep en dat is dan bij de rechtbank. Maar dan ben je al anderhalf jaar bezig. Oké, okay. zo lang duurt dat? En daarna kun je nog naar de Raad van State. Of onze hoogste. Rechtbank. De hoogste rechtbank. Ja. Maar dat is eigenlijk. Een, dat, dat, ja, nog even één stapje terug. Want je, wat, ik heb altijd de indruk die, die woppen, dat dat iets is wat eigenlijk pas heel recent. Uh, een, nou ja, in ieder geval iets wordt wat, wat waar journalisten. RTL heeft de laatste tijd regelmatig gebruik van gemaakt, nogal luidruchtig en ineens komen. Alle die, maar dat is dan, het feit dat het nu zo opvalt. Betekent haast wel dat jouw werk ook nog steeds grotendeels opgemerkt is gebleven, eigenlijk Nou, oh. um, het, het, het is pas echt van de grond gekomen in Nederland in de loop van de jaren negentig voor Nederlandse begrip en dan... even wat getallen toe Dat ja, Ongeveer ja. duizend zaken per jaar op landelijk niveau. Dus hmm. bij ministeries. En nu wat zijn voor dingen, dat er 2000. 2000. Oké, okay, maar wat voor dingen hebben we het dan over? Ja, je zegt dan niet bijna alles, maar roep eens wat, wat dingen... Waar, waar je nou heel vaak tegen aan, aan botst. Wat zijn dat Besluiten van de ministerraad kan het zijn. Het, het, het, dingen rondom privatisering van overheidsorganen. Uh, uh, de, de, de, de, de, de werkzaamheid. Van de de, de, de, het controleren van de voedsel- en wagenautoriteit. Oh, okay. Bijvoorbeeld... Uh, op restgifstoffen in voedsel. Um, het zijn allemaal dingen die dus de overheid doet. en ja. de overheid ergens heeft gerapporteerd. want zo is de overheid nou eenmaal. Alleen ze zijn niet echt heel scheutig met het, met het vrijelijk distribueren van die informatie. Nou, neem nou bijvoorbeeld rondom horeca recent een zaak. dan wordt er geconstateerd dat uh, bijvoorbeeld. 50 restauranten. dermate vervuild zijn dat ze gesloten moeten worden. Dan is punt 1 dat ze dat niet doen. Mm -hmm. Of pas de... met heel veel vertraging. De, ja, ja. de inspectie doet dat niet. Nee, oké. Okay. En punt twee, het wordt niet openbaar gemaakt. Dus de inspectie die waakt voor onze voedselveiligheid... Maakt niet weet dat het op een plek niet pluis is... Ja. laat die winkel gewoon open en wij gaan daar gezellig zitten eten. Hoe kan dat nou? Ja, Hoe is dat de dan mogelijk? Maar, maar vooral ook, waarom? Omdat, en dat geldt voor de inspectie uh, gezondheidszorg... dat geldt voor de voedsel- en wagenautoriteit omdat die een beetje de weg kwijt zijn en daarom is die WOP wel handig, mm -hmm. want daardoor worden dingen openbaar en worden ze weer bij de les gehouden. Want hun primaire taak is natuurlijk zorgen voor de belangen van de consument. Is ja, zo raar hoe ze de veiligheid verhelden. in ja, ziekenhuizen, wat jij zo'n ja, voorbeeld geeft. We houden niet voor, inderdaad. Ja, goed punt, ja. Fred. Dit, dit, we, we hebben een restaurant, Grieks restaurant, no, Sibelink in Utrecht, en dat is Opa. Dus, dat, daar, daar bezig, komt de, voed, de voedselautoriteit komt langs Eén grote vuile schimmelbende, beyond all repair. Sibelink moet stoppen met die hut. Dat doet hij niet, dat zien we de wel. Inspectie doet, maar, de inspectie vraagt echt. er ook niet naar, de inspectie vertelt ons dus ook niet... dat we uh, een verschrikkelijke ziek kunnen krijgen... als we ook maar eens een vlakje bij Fred eten. Waarom niet? Nou, de inspectie doet, overigens heet voor de voedsel- en Dat hmm, doet wel wat, doet wel wat. Ze, ze gaat... Bellen ze mij ze, op. Ze gaat Siebelink aanschrijven. Ja. En dan en is Siebelink het er niet mee eens. Nee. En dan komt er een heleboel papieren en eventueel procedures. Maar intussen is die token open... Ja. En weten wij het niet en gaan we dus gezellig bij Simbelink eten? Oké, dat is dat dat duidelijk. Dus dat er is traagheid. Dat die mensen denken ja, het procedures moeten gevolgd en dus typisch ambtenarij, tot zover alles duidelijk. Ik blijft open. En hij blijft open en ondertussen sterven zoals witjes in Utrecht. Maar goed, maakt niet uit. Wel lekker. Er zit nog iets achter. Hoe kom jij daar dan in? hoe want je weet dus van niks. Want het is niet openbaar. Dus je gaat niet zoeken als een wilde naar iets wat wat je niet weet. Die zeggen, nou, misschien is er wel iets aan de hand... met het restaurant van Sibelink, dus ik ja, maar... nou, dat ik maar... Dat verloopt altijd volgens hetzelfde patroon. Uh, je vraagt dan gewoon alle keuringsrapporten... van alle restaurants. En die krijg je dan... gedeeltelijk. En in ieder geval zonder de namen van die restaurants. Okay. Dus dan krijg je het idiote... dat je dus niet krijgt dat het restaurant Sybelink niet deugt. Maar, en maar een en restaurant. restaurant... en dan moeten we nog vechten om Utrecht... Nee, joh. Oké, okay, dus, dus, dus stel je voor, jouw klant zou dan iemand kunnen zijn... die zegt, ik doe onderzoek naar de staat van, van de restaurants in Nederland... en ik wil die hele peren zo hebben, want dat is openbaarheid bestuur. De die doet dat voor mij, ik wil het weten. En dan krijg jij enorme moeilijkheden om die vertrekken. Ja. Zo werkt dat. Okay. En zo werkt dat dus ook bij ziekenhuizen. En dan krijg je bijvoorbeeld <kuggen> als argument... ja, maar in ons ziekenhuis zijn meer sterfgevallen... omdat wij gespecialiseerd zijn in ziektes met een hogere mortaliteit en dan komen wij vertekend eruit... en dan gaat het volk denken dat wij slecht zijn. Het om de angst om, om ja. uh, dat, dat vertrouwen te verliezen. Nou. wordt verdoezeld, maar wie verdoezelt wat? En wanneer, wanneer dat vroeg Jan ja. op, kom uh, wanneer komen mensen bij jou terecht... Nou, om te, dit te vragen? Bij dat soort inspecties hebben journalisten wel het idee... nou, uh, die, inspecteren, die inspecties inspecteren voor het volk. Ja. Dus dat hoort in principe openbaar te zijn. Roger vraag dus voor ons op. En dan vraag ik uh, de inspectiebevindingen over 2012... van horeca of van middelbaar onderwijs. Ziekenhuizen. Of wat dan ook, nou. Ziekenhuizen. Hé, hey en er was Jan bij me komen eten bij restaurant Sibelink. En dan staat er in jouw rapport... een restaurant eventueel in Utrecht is niet zo goed. Waar kun je daar dan mee? Want dan kun je ik, niks mee? Niks. Dus ga jij door? Ik. Ja, hallo, dit is geen ja, openbaar nou, bestuur. En je ziet dat er dan een, een breukjes in zijn. Ja. Bijvoorbeeld bij scholen wordt het nu met naam verschrikt. Oké, okay, oké. Okay. Bij ziekenhuizen is het gevecht nu om, om boven het niveau van regio te komen. Na de naam toe. Okay. Bij restaurants uh, schijnen ze nu op de lijn te gaan zitten... dat binnenkort mogelijk de notoire overtreders wel bekend gaan worden. Ja, ja. Dus is het, als Siebelink een aantal keren is er, ja. gepakt is, het dan wel. Aha. Dus de eerste keer ga je nog vrij uit. Aha. Dan mag je mij nog vergiftigen. Ja. Maar als je het nou drie keer gedaan hebt, en dan, leef het leef nog steeds... dan, dan gaat je. jouw naam... En de, maar is er maar, nou, toch nog een vraag... Ik, bedoel, ik weet het antwoord denk ik al. Maar waarom is dit zo? Is, is het eigenlijk zo dat de ambtenarij altijd andere belangen laat prevaleren... dan de directe belangen van de burger? Ja. Het, het heeft te maken met dat dat soort inspecties uh, te dicht bij economische belangen uh, zitten... in hun denkgoed. Te, te veel vanuit het het die hoofden, die VOC de in je hoofd die VOC-mentaliteit. Ja, handelaren. dat zit echt heel... Ja. Ja, het, als je hier met die inspecties... en ik procedeer dus zowat op wekelijkse basis hmm. tegen die dingen... als je met ze spreekt, dan zie je ook... een Totaal andere state of mind dan bijvoorbeeld in Engeland. Want de meeste dingen waar we tot nu toe over gesproken hebben... staan gewoon real-time op Engelse sites actief openbaar. Nog sterker, in New York mm -hmm. heb je apps. dan kun je intikken. Ik loop nou door een straat. Ik wil Grieks eten op minder dan 50 meter van waar ik sta. Mm -hmm. Doe maar even de keuringsrapporten erbij. En dan krijg je drie Griekse restaurants. Die was het beste. Nou nee, ja, real -time. ja ik vind het dus niet raar. Ik zou zeggen, daar hebben we die mensen voor. Dan doet een inspectie waar die voor is, namelijk ja. controleren. En het is toch bijna nooit zo, lijkt mij dat. Maar goed, dan, nou, dit, is, dit is bijna geen vragen meer, maar stelling nemen. Maar, maar goed, het, het, dat, dat, het kan toch niet zo zijn dat er enig ander belang. het belang van de consument ontstijgt? Uh, in, in mijn jargon. Deze is advocaat van de duivel, Hoezo? In mijn jargon heet dat dan. dat het onevenredig nadeel voor het restaurant oplevert. En dan kan die leuk worden, alleen je hebt er niet zoveel aan. kom je mm. bij de rechter mm. en die zegt dan. Nou, dat is geen onevenredig nadeel. Dat is een evenredig nadeel. Want dat restaurant is slecht en heeft recht op nadeel. En dan ben je bij de rechter en dan gaan ze in beroep. En dan wordt het weer raadverstaat. Maar, maar, maar oké, okay, maar wat zit daar dan? Wat, wat, wat, is dat dan een Bedrijfspla Bedrijfsplan, nou, nou, Bedrijfsbelang. Ja, Daar heeft hij, heeft, die, heeft die, die, die, die, die, ware autoriteit er verder geen donder mee te maken. Die, denkt, die, die heeft toch ook, die loopt toch ook door Utrecht. en Die ziet die Walm uit het hok van Sibelink komen. Het die is, is ook niet uit te leggen. <laughs> het, is, het is ook een, een, een heel mooi voorbeeld is. Uh, ik kijk echt zo een puizige plokke. Boy van vroeger. Het wordt steeds erger. Pesticiden in voedsel. dat is uh, helemaal uh, lachwekkend. Je wil natuurlijk weten of je als jij sla koopt of sinaasappelen... of dan nog bestrijdingsmiddelen zetje, op zitten. Ja, dan wil je hopen. dus weten wat ligt in welke supermarkt. Ja, ja. Je, je mag het in Nederland weten bij de invoer en op groothandelsniveau. Maar in die ene groothandel kopen twintig verschillende supermarkten... en dan weet je het dus nog niet waar ze terechtkomen. Opmerkelijk. Als, op, terwijl je iets hebt van ik wil sowieso geen pesticiden in mijn vrede. Lijkt me niet... Uh... Menselijk. Vervolgens gaan ze ook nog met cijfertjes goochelen. Want heel veel van die pesticiden heb je pesticiden A, die zit zoveel onder norm. B zit iets anders onder norm. C zit... Dan maar dan, dan is de wetenschappelijke literatuur ja. als A, B en C er tegelijk in zitten. Ja. Dan versterken ze elkaar. Oh, ja, dan zon. hebben ze dan weer geen boodschap aan. We zijn er nog lang niet <laughs> klaar. We praten zo even verder, uh, Roger. Want uh, ja, dit, dit, dit, dit, dit programma rijkt hoogtepunten aan elkaar. <laughs> en dit is dit echt, echt het allerhoogste hoogtepunt. Dit is ons supergeheime radiospel. Eén quote... <laughs> Drie nieuwsfeitjes. Ja. Het echte Jannen radiospel. Ja, nou, eens. zal ik het nog één keertje uitleggen dan. Dat ja. In het citaat dat je straks gaat horen zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. En de vraag is natuurlijk welke drie. Bel 0800 1121 als je ze herkent. En dan krijg je het enige, enige, enige, unieke, echte, geweldige, enige, echte Jannen shirt. Ja, kom bij het spel. Vanaf maandag gaan de leerlingen van Facebook en Microsoft opnieuw examen doen. Zoals gezegd, iets waar velen geen rekening mee hadden gehouden. 0800 1121. Ja, exact. dus is gratis. Ja, bel maar, zou ik zeggen. Uh, nou, het hartstikke mooi, zo hem nog één keer doen. Ja. Vanaf maandag gaan de leerlingen van Facebook en Microsoft opnieuw examen doen. Zoals gezegd, iets waar velen geen rekening mee hadden gehouden. Nou, ik vind het makkelijk. Uh, hij is ook beroerd geplakt vandaag. Uh, we gaan eens kijken of Mark het ook doorheeft. Mark, ben je daar? Ja, dat Mark. Hallo, Hallo, Mark. Hallo, uh, het eerste, uh, het is sowieso de examenpraude. Ja, klopt. Dat uh, klopt. En dan nog even iets. Uh, vroeger, toen ik altijd spelletjes speelde, waren spelletjes leuk. En ja. dit is dus echt gewoon niet leuk. En het is ook helemaal niet interactief. Het is echt gewoon een klerenspel. Ja, je hebt volledig gelijk. Wat, wat, wat wil je verder nog kwijt? Uh, uh, de andere twee antwoorden misschien? Ja. ja, kom maar. Ja, wat voor plaatje ga je zo meteen draaien? God allemachtig. Ik vind het vindt al leuk. Je weet het niet, maar de, de, die, die, die, die, die, Mark, we hebben hier geen tijd voor. Ja, we hebben, sorry, goed. we gaan even verder. Tot ziens. Hoi. Meter. Oh, Harm, we gaan naar Harm. Harm! Harm! Ja, Neemskerk, zelfs met zonder Jan Roos ben je nog meer verschrikkelijk dan ooit. En je bent echt een zeer overschatte presentator. En bij lunch ben je nog wat uh, harder, maar je bent echt een verschrikkelijk. Oh, dankjewel. Ja. Nou, heb je ook het antwoord op de, op de. Op de? de, de... Ja, Je ja. Rikkeling, ja. eh, ja. succes ja. dooropstemmen vroeger hè? Ja ja Ja, nog steeds hoor. <laughs> Heemskerk, je bent een schrikking. Ja, dank je en ja. lelijk ook. Ja, dank je wel. Tot ziens. Nou, we, tot ziens. Ja, ik hou van haar. Dus de, de rest mag ook luisteren. Ja, ik zeg alleen, doe dat even op het moment dat het ervoor geëigend is. Want we proberen hier een radiospel af te werken zodat we verder kunnen met ons leven. Tegen twee hè? hebben goed. we de lijn open. Daarom, daarom, daarom. daarom. Yesim. Nou. Hallo, ja, ik vind het echt onzin, man. Dat zeggen dat Jan uh, Heemskerk, lelijk is. Hij is helemaal niet lelijk. Dank je wel. Ik vind mezelf ook reuze aantrekkelijk. Dank je. Heb je ook antwoorden op de vraag? Nee, ik wil even zeggen, wanneer komt die kankflikker van een jaar terug? Dat weet echt niemand joh. Dat, nee. is, dat, dat kan. Dat als praat, man. Okay, Echt waar, nou, ja. is het zo? Nou, ja, dus ja, dan, dan moet je als... even wachten nog een paar weken, je zit in de tent, zit hij nu. Hij moet naar mijn huis komen, hij moet naar mijn buurt komen in een scherzwaak. Dus ik... al, als je gaat barbecuen, is hij wel lichtbereid om naar je toe te komen? Ja, maar. waarschijnlijk wel. Als je een beetje kan barbecuen, dan komt hij wel. Hé, hey, maar je ziet, heb bedankt voor, de, voor het inbellen, maar het ging even om het radiospel, we gaan weer even door, hè. Het is weer zo'n avond. Nou, twee weken ging het spel van, ik hou van spelletjes, het ging fantastisch. Jij, Jij houdt van spelletjes ja, mee, zei ook, houdt ons op dat rotspel een keer. Paul! Paul, ben je daar? Hé, Echt-Jan. Hé, echt Jan. Hey, hey, Paul. Hoi. Hey. Ik wil de antwoorden even geven. Ja, heel graag. Want het duurt allemaal veel. Ja, dankjewel. Mijn lijntje wil zijn, dus het uitleiding wil verlossen even. Gaan we houden van je. Examenfraude van de islamitische School Rotterdam. Ja. De NSE. Ja, restoden. Uh, ja, precies. Hartstikke goed. En je bedoelt stoor. natuurlijk ook de presidentsverkiezingen in Iran. En de ja, de presidentsverkiezingen in ja. Iran. Ja, hartstikke Orani. goed. Nou, ik ja. denk dat we dat verder geen tijd verspillen. Knappel, Supergoed gedaan. We geven je terug in de kabouter. Paul, dankjewel. Uh, misschien tot later. Hey. En uh, we gaan weer verder met ons leven. Ja. Hoi, hoi. Er is muziek, uh, denk ik. Oh, nee, er is geen muziek. Nee, we, gewoon, nee, uh, nee, nee, nee. Uh, er is iets anders aan de hand. Kom maar. Seizoen zijn uh, zo'n je werd onder volse, uh, valse voorwenselen uh, geronseld door jihadisten... en zit nu al maanden... Tegen zijn wil in een villa in Syrië. Al dus eh, Dimitri Bontink, eh, die destijds al zijn verhaal deed bij de echte Jannen. Inmiddels zijn we een vruchteloze bevrijdingspoging verder. En er staat het eh, water de wanhopige vader aan de lippen. Een hele goede nacht, Dimitri Bontink. Goedenacht. Hallo. Uh... Altijd leuk om uh, mensen uit Nederland te horen. Ja, meneer Altijd, goed, ja. en ook leuk om u te horen. Het is alweer twee maandjes geleden. Er is uh, van alles gebeurd, daar gaan we het even uitgebreid over hebben. Maar eventjes, uh, ja. de, de vraag die mij het eerst voor ogen kwam... bent u nou wel of niet bij de minister van Binnenlandse Zaken... Joël Milquet geweest ja. deze week? Een zeer goede vraag. Uh, wel, uh, we hebben een oproep gedaan via de media. Dus alle getroffen ouders. Enkel de ouders die bereid waren, waren om in de openbare te treden. Hoeveel zijn en, dat er, Dimitri? Uh, wel, er is een spijtige vaststelling dat het eigenlijk maar zes families zijn. Oei. Uh, want het gaat tenslotte over tussen de drie en de vierhonderd Belgische giaastrijders... die in Syrië actief zijn. Ja. En dat komt, dat komt omdat de meeste ouders... Uh, Bang zijn om in, om in de openbare te treden? Dat zijn natuurlijk islamitische met, ouders, toch? Neem ik aan. En de, de grotendeel, deel dus van is dan tussen alles. En we zijn ook uh, bang voor represailles van uh, Shaira. Dat is de grote reden eigenlijk. Uh. Oh, maar goed, dus geen ja. bezoek aan Joël Milket. Ik begrijp het al. Wel, uh, Joël, de oproep van de media heeft uh, gehoord gekregen. En uh, er was even rust om, om uh, allemaal samen in groep. Te ontvangen te worden. Maar uiteindelijk heeft uh, Joël Miquet, minister van Binnenlandse Zaken, uh, beslist om elke, anders, elke ander individueel te ontvangen. En dat betekent ook dat zij elk dossier in individueel ter harte gaat nemen, omdat ook uh, elk dossier anders is. En ik kan u nu al meedelen dat zij uh, al drie ouders heeft uh, ontmoet en gezien. En ik sta deze week, de komende week, op de agenda. Hartstikke goed. En de regering heeft ook een soort. Heeft de regering een soort taskforce ingericht ook in nou, België? Ja, hè? Wel, inderdaad, dus uh, er is in België een taskforce opgericht en wat houdt die taskforce eigenlijk in, dat houdt in dat daar verschillende overheidsdiensten in zitten. Uh, het kabinet van Binnenlandse Zaken, ja. het kabinet van Buitenlandse Zaken, het kabinet van Justitie, het kabinet van de Staatsveiligheid, het kabinet van Sociale Zaken. Maar doen ze al wat, dus, meneer, en... meneer Bontink? Is, uh, wat, dat, dat, dat, dat klinkt allemaal heel indrukwekkend, maar is er al wat gebeurd? Ja, ja. Nee, er is tot op heden eigenlijk uh, nog geen concrete... Uh, Waarom nou, niet? Waarom niet? Hoe kan dat nou? Uh, wel, ja, dat, uh, dat uh, uh, is voor mij ook een, een zeer grote vraag, omdat ik uh, nog steeds van oordeel ben dat het een theekraansje is eigenlijk, een, een onderhondje. Mm -hmm. uh, anderzijds is het ook een soort van werkgroep om te bestuderen, om te bekijken van hoe gaan die jongeren terugkomen, hoe moeten we die jongeren te be nou, begeleiden. Misschien hoort u te het terugkomen. van de wijk dan. Ja. Wel deze week, wel, ja. ik, kan, ik kan nu alleen maar bevestigen dat u dus deze week officieel uh, een uitnodiging okay, hebt ja, goed. Bij, uh, op het kabinet bij ja. mij en los van dat ook bij Buitenlandse Zaken. Oh, dus uh, Dimitri, u bent, uh, u bent op zeker moment uh, bent u naar Syrië vertrokken, uh, dat is een beetje oh. onder het motto van als niemand dan iets vermijdt dan ga ik zelf wel. Uh, vertel, eens, oh. vertel eens in kort uw relaas, hoe is dat gegaan? Oh, dat is een, een, een zeer uh, grote missie geweest. Uh, ik heb uh, dus een oproep gedaan naar de media toe, omdat ook uh, de media een hele kanaal was, die uh, de problematiek aankaart, die ook de problematiek aankaart van de radicalisatie van jongeren uh, ja. wereldwijd. Ja. En uh, de media was ook de, de, enige, de enige kanaal die uh, bereid was om uh, hulp te bieden. Uh, dus het is een betreurende vaststelling dat uh, onze eigen overheid uh, een vader in de laat uh, ja, uit het westen... Laten we, onderwijs... Laten we naar Syrië gaan, Dimitri, ja. toen je aankwam. Met, ja, wie je, ja, met wie heb je contact opgenomen? en, en met hoe ga, ik, Naar welke ja. stad moet je dan toe om naar je zoon, ja. je jong te zoeken? Met wie well, heb je contact well, gehad? Ja, ik heb... Ik heb er nog steeds contacten op het terrein, en oh. ik ken de treilen en zeilen en ik, ken, ik heb mijn ervaring op het terrein in Syrië, ik heb heel veel contacten opgebaald, dat klopt. Met wie? Ik heb met, met, contacten met... gekregen van, van, van journalisten, ja. die Franks, daar ben ik heel dankbaar voor, uh, want die heeft heel mooie, mooie schitterende contacten op het terrein daar. En een goede vraag, dat is Tof, een van die collega's journalisten uh, van EOS had juist, het noorden van Aleppo eigenlijk. Uh, wow. Dus uh, uh, is uiteindelijk eigenlijk juist. Uh, maar. Uh, u heeft het gevonden, is het niet? Zo goed als ja. ja. Dus ik, uh, ik, hoorde, ik, ik las ergens dat u tot op drie meter bent geweest. Dat, dat zal klopt, me zien. Dat, dat klopt, dat klopt. Maar het is een betreurende vaststelling, een, een spijtige uh, vaststelling, dat die radicale leiders het uh, niet toestaan dat een vader uh, uit het Westen zich uh, naar oorlogsgebied begeeft om zijn zoon te zien. Uh, dat bewijst toch maar dat die jongeren geïsoleerd zijn. Dus barbaarse technieken die die radicalen toepassen. Ja. En uh, ik heb hen ook dikwijls uh, geïnterpreteerd en de vraag gesteld: ja waarom niet? Tot mij in de Koran waar het respect is voor een vader. Want in de Koran staat dat een moslim respect moet hebben voor zijn ouders. En die radicalen willen gewoon niet mee te praten. Ze zeiden tegen mij: ja, als je zoon je gaat zien, dan gaat hij emotioneel worden, dan gaat hij mee terug naar huis willen. En dat willen ze hier, nou net juist niet. Die radicale, want ze willen dat die jongeren daar een jihad, uh, voor een jihad strijderen. Uh. Dus dat we gewoon de mee te praten met de radicale leiders. Er zijn ook radicalen. mensen die zeggen, meneer Bontink, dat, uh, dat u zo gewoon niet wil, terug wil en u niet wil zien. Wat nee, vindt u van die berichten? Nee, nee, nee. dat is uh, propaganda. Die radicale leiders zijn er ook op het terrein. Wel, uh, dat is gewoon een, een barbaarse tactiek om mij af te wimpelen, ja, ja. Om mij gewoon af te wimpelen, uiteraard, uiteraard. Uiteraard, dat is gewoon een barbarische tactiek, een bepaalde tactiek, om mij gewoon af te wimpelen, om mij gewoon terug naar huis te doen. En uw zoon dan, had hij dat niet al lang contact kunnen opnemen via een mobieltje of via wat dan ook? Nee, de nee, nee, nee, nee, want ik heb vastgesteld in die trainingskampen en geloof mij vrij, ik ben ja. in totaal 36 dagen uh, actief ja. op het terrein geweest in Syrië. Ja. Ik ben daar in trainingskampen geweest en dat is een spuitige vaststelling om te zien dat de jongen dan volledig geïsoleerd zijn van de wereld, ah, okay. van hun familie, van de buitenwereld, ja, echt het is. Uh, geen gsm's, geen internetverbinding dus totaal niets. Dus die uh, isoleren die jongeren bewust van de wereld. Ja, dat, is, is, uh, dat, dat, dat geloven we best. En ondertussen is... En er zijn collega's uit midden die die barbaarse tactieken ook bevestigen. Dus we zijn helemaal niet alleen. In de nee, nee, nee, nee. Okay. Okay. we nemen onmiddellijk ja. aan dat u daar in heeft. Er is inmiddels overigens, ja, een beetje een onsmakelijk verhaal, maar een onthoofdingsfilm, zoals dat zo mooi heet in Omloop, yes. waarop Top. Nederlands Top. met Vlaams accent wordt Top. gesproken. De kennelijk is Top. niet Top. iedereen daar onvrijwillig, uit Vlaanderen. Nee, klopt. Ik heb dat filmpje bekeken. Ik heb dat uh, meerdere malen bekeken. En ik heb onmiddellijk uh, vastgesteld aan het accent te horen. Dat het een uh, uh, accent is uit uh, Vilvoorde. En dan een uh, andere stemmen, een uh, Vlaamstalige uit het Brusselse. Nu, uh, enerzijds. Uh, dat doet mij niets, want ik ben getuige geweest op het terrein van meer gruweldalen van het regime van Assad dan dit filmpje. Dus eigenlijk, dit filmpje is een polsgil in vergelijking met de gruweldalen van het regime van Assad. Want hm. u mag niet vergeten, uh, meneer de moderator, er zijn per maand ongeveer gemiddeld 5000, 5000 onschuldige mensen die vermoord worden. Ja. Uh, onschuldige mensen door het regime van Assad. Ja. En die, uh, gruwel, gruwel, die zich schuldig maken aan gruwelpraktijken die de mensenrechten respecteren. Baby's, kinderen. Uh, oudere, onschuldige mensen vermoorden. Dus dat filmpje is een pelsje. En anderzijds, dat filmpje... Uh, ...dat is zeker en vast een soldaat van Assad... ...en het is een nationale sport in Syrië... ...om uh, van de rebellen een soldaat van Assad te kunnen te pakken te krijgen... ...en dan gaat men triomferen. Uh, een soort van uh, onthoofding, schul... Uh, ...het hoofd, een jachttrofee eigenlijk. Om te laten zien, Bila, kijk... ...wij hebben hier een soldaat van Assad kunnen onthoofden. Maar, nogmaals... Enerzijds is het een, een, een dat verleiding met de gruwelaar van het regime van Assad. En anderzijds is het een spijtige vaststelling, natuurlijk, dat die op de achtergrond eh, Vlaamse, Vlaamse stemmen hoort. Eh, wat wat, vindt, de, u, wat de... vindt u. Ja, ik ik, We gaan natuurlijk niet treden in, in, in gelijk of ongelijk zo'n gecompliceerd conflict met z'n allen. Maar wat, wat vindt u dat ja. de Vlaamse regering straks moet doen met mensen die terugkomen uit een vreemde en daar voor een vreemde mogelijkheid feitelijk hebben gestreden? Nou, wel, uh, het belangrijkste is met de stigmatisatie van die jongeren. Want die jongeren zijn slachtoffers. Die jongeren zijn slachtoffers van radicale orontslaaf. Nou... Van radica radicale internationale netwerken. Weet je het zeker, zeker? Gebrak... Want je hebt Dimitri nog nee, niet gesproken, dat misschien... Zeker, nee? Dat weet ik zeker, Van mijn ervaring op het terrein leed mij, en ik kan nog verder dan dit, ingeval van, ingeval van dat die jongeren terugkeren, of ja. worden opgepakt. Die gaan nooit, nooit verklaringen afleggen tegen hun leiders. Die gaan nooit verklaringen afleggen tegen hun orontslaafs. Nooit. Omdat ze zodanig geïndoctrineerd zijn, in naam van het geloof dat ze daar allemaal vrijwillig zouden zitten. Ja, maar dan. En dat is een heel spijtige zaak. Dat is een heel spijtige zaak. Dus dat die radicale ronslaars, uh, nogmaals die geleid worden, net wat je vanuit Qatar en de golfstaten en Saudi-Arabië, die openlijk oproepen wereldwijd ja. tot die haast. Maar Dimitri, als, dat, als, als dat, dat soort. Als, de, als, de, de, de islamitisering, de Arabische lente, de islamitisering ja. in opmars wereldwijd. Dat is een, een, een ernstig uh, probleem. Maar wat Jan, wat Jan vroeg, van als die jongens terugkomen, die gaan niet in een klasje zitten... ...en die worden weer gezellige burgers, want die hebben de nodige ja. dingen uitgevreten. Of ze vrijwillig of onvrijwillig nee, hebben nee, gedaan. Want wat moeten we met die nee, jongens ermee nee, doen? Nee, nee, want enerzijds uh, begrijp ik perfect uh, de frustraties van uh, uh, mensen met een sociaal rechtvaardigheidsgevoel, ...gevoel freedom fighters, die strijden tegen een regime. Strijden tegen een regime is wereldwijd legitiem. Oh. En het belangrijkste, de, de grote vraag is: nu to de point als de jongeren terugkomen, terugkeren, wat dan? Wel, het belangrijkste is dat de jongeren een sociaal, een sociaal opvangsysteem, opvangnetwerk hebben. Maar waar waar, waar dan, Dimitri? Wel, dat is een taak van de overheid. Oh. Dat is een taak van de overheid om uh, te bestuderen, en dat is ook een, een van de taken van de Belgische Taalsforce, die in het leven geroepen is, daarvoor, een soort van werkgroep. Om te bekijken okay. hoe, kunnen, hoe, hoe kunnen we de jongeren hmm. opvangen. Hoe kunnen we die een sociaal, vooral sociaal, opvangnetwerk... Dimitri Bontink, uw mildheid ziet ja. u. Uh, wat heeft u nog te zeggen tegen de mensen die uw zoon vasthouden? Wel, uh, ik uh, weet dat die uh, groeperingen sterker zijn uh, dan gelijk wie. Dat die uh, macht hebben. En ik begrijp die groeperingen. Ik begrijp ook perfect waarom dat die strijden tegen het regime. Ik heb er alle respect en begrip voor. Maar ik heb liefde voor mijn zoon en mijn zoon heeft liefde voor mij. En ik hoop... Dat, uh, dat ik ooit mijn zoon kan terugzien, want wij hebben ons beste kind niet opgevoed... om te eindigen als martelaar nee. in Syrië op zijn 18 jaar. Maar Dimitri, zie je hem nou min of meer als vrijheidsstrijden... maar dan toevallig uh, effe, uh, wat jou niet goed uitkomt? Hoe, hoe zie je dat nou? Ja, dat is de, de pro-contra eigenlijk. Enerzijds zijn de jongeren slachtoffers, want die zijn gebruikt... Uh, maar maar, maar ik vroeg of je heen. of je vindt dat hij vrijheidsstrijder ja. is? Ja, anderzijds zijn ze zijn ze allemaal, want ze strijden tegen een regime... Dus ik ben zelf getuige geweest in Syrië op het terrein van de gruweldagen van het rieven van een stad. Ja. Dus, uh, maar denk je, die uh, jongens zegt... zijn ook geen liefdjes meer, zei je ook weer. Dus, hè? U zegt. Die, u die, zegt... Jong, die jongens zijn Belgisch, zijn ook geen liefdjes meer natuurlijk, als we dat mogen geloven. Geen liefdjes, nee. ja. Maar u moet, moet begrijpen als radicale druk uitoefenen en, en, en, en jongeren isoleren uh, van, van, van de wereld, van hun eigen ouders. Dus bewust de jongeren onder druk zetten en isoleren en gebruiken. Gebruiken om te strijden in naam van het geloof. Dan, de jongeren zijn slachtoffers. Slachtoffers. De jongeren zijn slachtoffers. Met Dimitri Montek, het is ons volledig ja. duidelijk. Dank ja. voor uw tijd. Graag gedaan. Goed, tot ziens. Dan. Echte Janne. Ja. Het is me wat met uh, meneer Bontink en zijn zoon. Ik zou er toch niet graag in zijn positie zitten. Uh, we hebben hier nog steeds IVD en uh, WOP-watcher Roger Vleugels. En die vindt, uh, de, ja, dat is wel duidelijk, dat we moeten uitkijken met de overheid. En legt nog eventjes verder uit waarom. En ik vergat nog bijna te vragen. Uh, Ombudsman Brenninkmeijer vindt laatst dat de WOP maar helemaal moet worden afgeschaft. En alles een boelijn gevlekkerd moet worden wat de overheid doet. Behalve dan de gemeente geheime dingen. Dan. Nou, leuk toch? Ja, leuk naïef. Nou, de man is een beetje slachtoffer geworden van zijn eigen grap. Uh, er is de laatste tijd vrij veel nieuws over de WOP... omdat er gewerkt wordt aan een nieuwe WOP. GroenLinks is daarmee bezig. Het uh, ligt bij de Raad van State en Plaswerk gaat dat op een zekere hoogte steunen. Dus er bestaat een kans dat er een nieuwe WOP komt. In de hoorzittingen daaromheen is ook hij gevraagd... en zijn stelling was daar heel krachtig. Mm -hmm. De huidige WOP werkt zo slecht, dan kun je hem beter opheffen. Dat is natuurlijk als stelling heel leuk en ja. polemisch heel leuk... maar mm -hmm. hij is daar nu een beetje in vast blijven hangen. Als je gaat kijken naar landen die serieus omgaan met openbaarheid van bestuur... Er zijn 93 landen met zo'n wet. Wij zitten in de onderste regionen. We hebben een hele slechte openbaarheid in Nederland. Maar als je dan nou gaat kijken naar landen die er serieus mee bezig ja. zijn, die heel veel actief openbaar maken, die komen in de buurt van de 5 à 10 procent. Van, van alle, alle overheidsdocumenten. En ja, wij oké. zitten ver onder de 1 promil. En moeten we dat wel willen? Al die, wat inderdaad de 100 procent ja, waarom ook eigenlijk niet. Ja, maar zo'n kwestie heeft. van cultuur. Bijvoorbeeld ja. iedere Nederlander wordt geboren met de gedachte van de ministerraad. Dus ook de ministerraad, natuurlijk, dat is geheim. In een heleboel landen is dat gewoon openbaar. En hebben ministerraden publieke tribunes. Ja, ik zei wat ze, want, want, want ik heb ooit in de gemeenteraad in Utrecht gezeten. En dan heb je ook. O, al, wie zat ja, er niet in de gemeenteraad van Utrecht? Gezeten, en, en, en, nou, bijna niemand. O, o, Wilders zat ook in de gemeenteraad van Utrecht. Alle ja, goeie, talenten al, komen daar van de hand. Spekman, de hele meneer. Maar daar zitten. de geheime stukken op lokaal en provinciaal en landelijk niveau. Dat is toch eigenlijk een hele rare constructie. Dat is volkomen belachelijk. Maar tot op de dag van vandaag, in Utrecht heet het dan de gele stukken. Dat zijn gele formuliertjes met daarop de geheime stukken. En als iemand dat zou lekken, nou dan weet je tot aan de poorten van de hele achtervolg. Hoe kan dat nou toch? Is dat cultuur van het instand houden van... Ja, en dat is typisch onze cultuur. Want in bijvoorbeeld de Scandinavische landen, de Baltische staten en zeker de Anglo-Saxische landen is veel meer van dat soort papier, om te beginnen normaal papier... en normaal toegankelijk, dus normaal in een gemeenteraad. Of als je een verzoek doet, dat je het gewoon normaal krijgt. En hier ontstaat dan zo'n enorme weg van obstructie... en bureaucratische romslomp, en proberen ze te verstoppen. Oké, okay, maar die wet, die nieuwe wet, waar Plasterik dan een beetje aan ruikt... denk jij dat die binnen nu een vier jaar er is, of vijf jaar? Nou, het is de bedoeling dat omstreeks de zomer... Uh, GroenLinks een herzien voorstel met waarin de kritiek van de Raad van Staten verwerkt is... omstreeks de zomer gaat indienen. Mm -hmm. En dan zou het wel eens kunnen zijn... dat de Kamer dit jaar er al over gaat vergaderen. Zo, dat is en, razendsnel, want dit wow. debat is vijf jaar geleden begonnen. Ja. Dus ja, dat is de huidige echt... WOP die we hebben, heeft er negen jaar over gedaan. Okay. En, en, en, die maar die wet was. Maar weten we weten welke inmiddels... had ik natuurlijk moeten weten, maar dat weet ik niet... Uh, zitten er significante verbeteringen in de nieuwe WOP. Ja. Even mijn restaurantje weer. De nieuwe WOP. Ik, uh, ik heb uh, Jan een beetje vergiftigd. Heel erg zelfs, maar de. de nou, de... Jan blijft in, ook in de nieuwe WOP gewoon een uitzonderingsgeval. Oh. maar alle andere Nederlanders kunnen dan gewoon de naam weten van het restaurant. Dan wel, ja, oké, okay. maar Jan niet. Nee, dus ga ik. En niet aan beginnen. Nee, we hebben een bepaalde talentloze gaat. presentator, dus voor ons ze ook. Nee, maar <laughs> goed, maar um, nee, dus dat gaat. Het gaat, gaat wel een betere nou, kant op een hele belangrijke verbetering. Is toen die WOP kwam in 1980, hadden we in Nederland heel veel overheidsorganen enzovoort. Bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen. Maar die zijn allemaal inmiddels een beetje op afstand ja. gekomen. Mm -hmm. En geprivatiseerd. En mm -hmm. de NS, en Schiphol, en de ABN. En, en Je hebt een heleboel van die dingen op afstand. Ja. Um, overheid, uh, scholen, ziekenhuizen vallen nu niet meer onder de WOP. In de nieuwe situatie wel. Dus dan wordt de werkingsbreedte weer, teruggepre... weer wat het was. Oh, okay. <laughs> dat zit ook in een Europees verdrag. We zijn een van de weinige landen die dat nog niet gerepareerd hebben. Maar we zijn in openbaar. Hoe vaak word jij gevraagd eigenlijk? Door wie? Ik word ik, door heel veel mensen, maar ik, ik, ik werk vooral voor uh, landelijke persorganen. Dus uh, mijn grootste Journaals. klant is echt heel Nieuws, RTL Nieuws. Okay. maar dat is ook met afstand de grootste wobber in Nederland. Uh, maar dan ook andere persorganen, Zembla, Argos, Trouw, uh, L1, de Gelderlander, uh, een heleboel persorganen. Ja. Wat ja. maakt dat wij zo weinig geïnteresseerd zijn ja. in wat men voor ons verbergt? Wij hebben van onszelf uh, het idee dat we heel erg kritisch zijn en heel erg uh, transparant en van alles en nog wat. Dat is allemaal niet waar. We zijn een extreem goed gelovig volkje. Wij geloven het van God gegeven gezag. En dat heeft allerlei gevolgen. Bijvoorbeeld, we hebben bijna nooit parlementaire enquêtes in dit land. In Duitsland zijn er nooit minder dan vier tegelijk. Uh, we hebben bijna geen onderzoeksjournalistiek. En een gevolg is dat we ook bijna niet via de wet, via de WOP, documenten opvragen. Wij vertrouwen het van God gegeven gezag. In colleges val ik dat vaak samen in dat wij het enige land zijn waar Calvijn nog niet overleefd is. Maar je even uitleggen wie Calvijn ook alweer was voor onze jonge luisteraartjes. Ja, dat is zeg maar onze typische variant van christendom. Daar gebruik ik die man voor. Ja. Alles wat strenge uit een strenge vorm van, van alles wat uit Den Haag komt, God klopt, komt van God en is goed en dan ja. hoef je niet te controleren, kun je vertrouwen. Vertrouwen of gaat u maar rustig slapen, Calvijn en God waakt over. Dat is Colijn ja, volgens waar... mij. Maar goed, daar wil ik even af. Ja, dat, ben, dat is helemaal anders. een klein grapje. <laughs> even zien hoe erudiet ik wel niet ben. Ja? Goed, hey, maar. maar ja, maar goed, uh, wat, wat wat maar wat dreigt er nou? Kijk, we hebben het nu over, over het restaurant Fred gehad. Nou, dat bestaat niet echt. We hebben het over ziekenhuizen gehad die een beetje willen moffelen... dat ze eigenlijk misschien toch iets meer doden per jaar vallen dan ze, dan, ze, dan ze zouden willen. Wat zijn nou, naar jouw smaak, de bedreigingen waar wij van moeten weten... en dat het nou, echt, ik, echt stom is dat we daar niet naar Nou, ik, ik, De ervaring leert dat echte openbaarheid vaak het enige instrument is... om een overheidsorgaan op te voeden. Het blijkt namelijk dat de aansturing door een college van BMW of door een minister... of de controle van een gemeenteraad of een Tweede Kamer... dat is allemaal wel interessant, maar dat gaat niet in detail. Ik zal een voorbeeld geven. Ja. In heel veel landen is van alles en nog wat over veiligheid in ziekenhuizen openbaar. Een voorbeeld dat er in een operatiekamer een protocol moet zijn... Mm -hmm. wat bijvoorbeeld regelt dat voor de operatie er een lijst is... van de instrumenten die er liggen en de verbandstoffen die er liggen. En na de operatie moet dat even afgevinkt worden. Die lijst bestond niet in Nederland. Dat was dus een hele belangrijke doodsoorzaak. Nee, dat was een hele belangrijke doodsoorzaak. Omdat er niet gesteriliseerd was. er bleven instrumenten in de patiënt achter. En met name ook verbandstoffen. En die gingen vervolgens overlijden aan die achtergebleven instrumenten. Overal ter wereld is als gevolg van openbaarheid... een checklist gekomen op... er gaan evenveel instrumenten de operatiekamer in als uit. Zegt dokter, dat... er zit nog een schaar in de patiënt. Ja, dat... nou, een hele bekende is verbandstoffen. En wat je wel kunt voorstellen... die, <lacht> die kunnen soms een opnemen van horen hebben. Ja. En dat kan bijzonder onhandig zijn ja. als er vochtcirculatie moet zijn. Dat soort dingen worden openbaar... via wet openbaarheid van bestuur verzoeken. Het blijkt dat in de ziekenhuiswereld zelf, in de controle erop... dat soort dingen niet zo bekend worden. Of om het eens anders te zeggen... in Nederland zijn er 16 tot 1800 doden door fouten... per jaar in ziekenhuizen. Medische fouten. Het is dus drie keer zo gevaarlijk om een ziekenhuis in te gaan... dan om aan het verkeer deel te nemen. Want er vallen drie keer minder doden. En over het aantal doden in het verkeer... is ieder jaar debat in de Tweede Kamer. Mm -hmm. Waar waren de debatten over al die doden door medische missers? Heel af en toe heb je iets wat. Eén categorie is bijvoorbeeld de verdwenen instrumenten. Ja. Tegenwoordig doen kranten de onderzoeken meer. Was dit een, he, een beetje wat was je vroeg? Ja, ja, dit was heel erg. Wat ik vroeg. Maar kranten dat, dat, pakken dat over. Ja, een een wat, wat, wat me zo bijzonder, want je, je hebt vermoedelijk gelijk, wat me altijd blijft fascineren, is dus de mentaliteit van instellingen als dus die ziekenhuizen die eigenlijk tegen beter weten in dan denken. Ach, je kan ons die checklist, wij zijn veiloos, wij vergeten nooit een instrument in een patiënt. Ja. Dus dat hoeft helemaal niet. Kwaliteit ontstaat door controle. Je kunt het ook anders zeggen. Als Philips meuk op de markt brengt... Hmm. dan wordt dat niet gekocht en dan gaat Philips kapot. Maar zo zit dat in de overheidssector natuurlijk niet. Een ziekenhuis kan slecht functioneren. Maar jij dat echt ik. aan het Calvinisme van... ik ga het ziekenhuis in en ik, ik ben niet kritisch... want de dokter, meneer de dokter weet precies... en daar, daar word je wel heel erg paranoia van. Ook een hmm. beetje als Nederlander, toch? Ik ben een beetje achterdochtig... maar ik zit vooral met uh, verlangens rondom kwaliteit. Ja. En... Ze moeten werken vanuit een taak. Veiligheid, zorg voor de consument. En die openheid gaat ervoor zorgen dat jij je ook weer veilig gaat voelen? Daar. Met die op ja, en daarnaast, tegenwoordig moet je van de minister of de overheid kiezen... Mm -hmm. naar welk ziekenhuis je gaat. Ja. Maar hoe kun je nou kiezen als je geen data hebt? Is dit ziekenhuis wel of niet goed in knieën of open hartoperaties? Nou, dat moet je dus kunnen opzoeken. Hm. Wanneer word jij uh, zelf overbodig? Als echt alles, echt alles openbaar wordt? Dan zou ik overbodig worden, alleen ik, ik werk in een aantal landen... en er zijn nogal wat landen bij waar veel meer openbaarheid is dan in Nederland. En dan lullig voor Den Haag, maar als er meer openbaarheid is... stijgt het aantal verzoeken om openbaarheid. Mm. Want mensen krijgen toegang tot meer... en worden dan nieuwsgierig naar verdere details. Dus dat, is altijd nou ja, dat zou dus ook wel eens de reden kunnen zijn... als ik even arglistig en achterdochtig toe waarop overheden het liever niet hebben dat mensen te veel komen informeren... want jezus, vragen leveren maar weer vragen op... En het nou, niet, zover zijn we niet, want onze wet openbaarheid van bestuurpraktijk... in Nederland is zo klein, internationaal gezien. We hebben zo weinig uh, WOP-verzoeken. Domme getallen, er is in Nederland geen ministerie... met meer dan twee, drie WOP-ambtenaren. In Engeland geen, met minder dan 80. tachtig. Tachtig? Tachtig. Oké. Okay. <laughs> Toch Nederlands Calvinisme dan, volgens jou, Ja. Okay. Het is, uh, het is ja. <laughs> bizar om te horen. Je voelt je toch dom hè, als je dit zo hoort? Nou, ja, ja uh, ik, ik lees wel eens een krantenonderzoekje uh, over ziekenhuizen. Maar ik denk als ik dit zo hoor, dat we toch eens inderdaad... een uh, andere manier van onderzoeken aan, aan Roger moeten gaan vragen. Qua... Uh, Waar gegevens. Of gewoon eens ja. in andere landen kijken wat daar Hoe normaal daar openbaar gaat. is. Nou, we gaan het zo direct ja. uh, trouwens nog even hebben, jongens, na het nieuws van één uur. Of informatie. Uh, over, ja, over informatie, maar ook over geheime diensten. Wat natuurlijk een nog veel spannender terrein is. Van, want want ja, daar is de informatie niet alleen uh, zomaar uh, verstopt, maar ook nog geheim. wat het wordt zegt het eigenlijk al. Nou, dat is natuurlijk allemaal een klerenbende waar we de laatste weken mee te maken hebben gehad. En we gaan zo nog even verder met onze gasten, Roger Vleugels. Tot zo. En motoren met uh, de pauze. Tot zo.